Wens wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die vanochtend met een stok een koosjer restaurant in Amsterdam aanviel... is een asielzoeker met een tijdelijke verblijfstatus. De man van 29 sloeg de ruiten in en beschadigde de vloer. Aan zijn stok had hij een Palestijnse vlag hangen. De politie behandelt de zaak als vernieling. Ondanks de schade is het koosjere restaurant vanavond gewoon open... Julio Potsch zegt dat hij erg weinig redenen had om eraan te twijfelen dat hij in Argentinië zou worden vrijgesproken. De voormalige piloot landde vanochtend op Schiphol en zei dat hij vanaf dag 1 vrijspraak verdiende. Potsch zat acht jaar vast omdat hij werd verdacht van het uitvoeren van dode vluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Duizenden binnenvaartschepen kunnen langer in de vaart blijven. Dat komt doordat minister van Nieuwenhuizen de geluidsnormen voor oudere schepen heeft versoepeld. Als die na 2020 niet aan de nieuwe Europese geluidsnormen voldoen, worden ze niet meteen uit de vaart genomen. Wel moet de eigenaar dan zijn best doen om het schip stiller te maken. In Scheveningen zijn bouwvakkers gestuurd op een onbekende Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Die lag verstopt onder het zand. Binnen lagen onder meer een Duitse krant uit 1945, delen van een legeruniform en munitiehulzen. De bunker staat niet op oude tekeningen van Scheveningen. In januari wordt de bunker helemaal opgegraven en uitgebreid onderzocht. De openingswedstrijd van het EK in 2020 wordt gespeeld in Rome en niet in Amsterdam. Dat heeft de UEFA besloten. Wel wordt Amsterdam samen met Boekarest gastheer voor de poolwedstrijden in groep C. Ook krijgt Amsterdam een achtste finale. Het EK van 2020 wordt in 13 Europese steden gespeeld vanwege het 60-jarig jubileum van het EK. Het weer, er trekt een regengebied over het land. De wind is vrij krachtig tot stormachtig. Vanavond neemt de wind af en dan wordt het tijdelijk ook droger. Morgen geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits in de Randstad. Er zijn 66 files. Het is veel drukker vanwege de regen die over het land trekt. Dit zijn de files die nu de meeste vertraging geven. De A2 Amsterdam Utrecht bij Maarse 20 minuten extra en tot aan Vianen nog eens een kwartier erbovenop. Vervolgens naar Den Bosch bij Waardenburg nog eens 20 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude Dorp een half uur en van Amsterdam naar Den Haag een uur extra bij Hoogmaden en nog eens een half uur extra tussen Leidsendam. En het ketelplein. De A12 Utrecht Den Haag. Ook een half uur file rijden tussen knalboord Lunetse en Woerden. De A13 staat vast. Van Den Haag naar Rotterdam. Zeker 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost een kwartier extra. richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giezendam ruim 20 minuten erbovenop. De N206 is ook een drama. Er staat vanaf Katwijk tot Leidsendam zeker een half uur file.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 Warmte. Warmte, Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM, met nu nu de Muziek Boulevard. Nou, welkom terug voor het tweede uur Hans en Ronald in de avond. Nee, in de middag. En onze gasten zijn weer vertrokken, want die moeten eten. En dan moeten ze zingen vanavond en zo. Dus we zijn weer met z'n tweetjes. En we gaan gewoon weer ons oude programma doen. En wat krijgt u dan? Om kwart over vijf de gouden oude van de week. En het weer voor het komend weekend. En het programma van de week. En natuurlijk een hele hoop nieuws. En dingetjes over Zandvoort en de directe omgeving. Maar natuurlijk hartstikke lekkere muziek uitgezocht door technicus Ronald. Dus het is toch nog een vol twee uurtjes, dus we gaan snel beginnen. Het is niet buiten hoor. Nee, dit is alleen maar het liedje. Killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give. De twee, oh, dit was trouwens um, Riders on a Storm van de Doors. Het ja. Als dat je naar buiten kijkt, zou het zomaar kunnen. He? Ja, ja dat, is, uh, dat is wel. Maar um, ja. was, uh, ja, het was gezellig. Ja, hartstikke ja, goed. Ik hoop dat er een hoop mensen op het concert afkomen. Want ik denk dat het best een hele gezellige avond kan worden. Ja, dat uh, denk ik ook. Ja. En met, met een hoop publiek erbij wordt het nog gezelliger natuurlijk. Dus ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Ja, goed. Gaan we de, gaan er een gauw oude doen. Zullen we die doen? Meteen erachteraan. Ja, doe maar. Oh, het is, wat je, doe wat maar. jij wilt is jouw programma. Ja, dat dus, bedoel uh, ik. ja als ja. Is de programma-coördinator uh, Ja, voordat ja, je dat je hebt, dan komt hij toch Ja, <laughs> ja de, nou, ik heb gekozen voor The Village People. Ik weet niet of jij nog kent. Ja, hoor. Ja? ja? Dat is een Amerikaanse discogroep... die vooral in de late jaren 70 van de 20e eeuw... succesvol was. De groep is genoemd naar Greenwich Green Village... Dat is een grote uitgaansbeurt voor homo's in New York. Waar de groepsleden vaak kwamen. Dus dan weet je wat voor geaardheid ze waarschijnlijk hadden. Hun grootste hit... Een, wordt een menselijke hand. Ja. Men, menselijke aans. Ja. Nou ja, dat bedoel ik. Dat maakt verder niet van uit. Dit is niet een, een aanklacht hoor. Zeker niet. Jij wel. Nee, zeker niet. Hun grootste hit, die uh, worden vaak nog gehoord in de feestmuziek. Want je hoort ze nog heel vaak. En ik heb uitgezocht, vier letters... YMCA. Ja, en als aanvulling, de YMCA, dat is een, een jeugdorganisatie in New York. Ja. Uh, die was helemaal niet zo blij met dit nummer. Want oh? die werden redelijk overspoeld plotseling door uh, de jeugd. Ja, ja, ja. ja. Oh, dus dus dus... Die vonden dit nummer niet grappig. Ze konden het niet aan. Nee. Short on your dough Village People, YMCA. Ja, ja, ik, ja ik, inderdaad, als je naar zo'n 60 jaren disco gaat... waar ik nog wel eens met mijn vrouw heen ga... dan, dan wordt deze altijd gedraaid... en iedereen die, die schreeuwt en brult altijd gezellig mee doet. Het ja. is een, inderdaad een heel, heel bekend liedje. Het is net een popcorn met het schreeuwen en het brullen. Ja. Nee, nee, nee, wij ja. zingen hartstikke ja, mooi. Hoor. Ja, mooi, joh. En, en ik, ik heb wel even een, een mededeling. Er is een extra raadvergadering over het rapport integris, dat is vastgesteld voor donderdag 14 december aanstaande. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis en de aanvang is 8 uur. De entree is gratis en de, ingang, en de ingang is via het bordes op het raadhuisplein. En ja, wat gaat dat rapport over? Over, Dat weet ik niet. Dat, het woord, er stond bij het rapport integris. Ik denk dat het gaat over de, de toren. Oh, anders moet je het even opzoeken. Daar ga ik over ga doen. Dan komen we er zo op terug. Ja.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 Try the little Freddy. Mm -hmm. I've got it to Tim. We're too sad So I tried A little Freddy mm -hmm. I've done that answered to me. was op zoek geweest, maar geen succes Hans? Nee, ik kan het niet echt vinden eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan komen we er gewoon morgen op terug. Het, het is een uh, soort uh, fraudeonderzoek, als ik het goed begreep. Oh, ja. dat zal dan over de integriteit gaan uh, rondom uh, de, de beruchte wethouder. Ja, dat, dat zei ik al. Dat, dat gaat ja, iets, het heeft iets met die toren te maken. Dus, nou ja, ja, ja. ja berucht, dan is hij meteen al veroordeeld. Dus zo bedoel ik het niet. Ding. Nee, nee, nee. Oké, okay, had je nog meer nieuws? Uh, nee, nieuws? nee, nog niet. Hoor. Ik, ik was nog even aan het zoeken inderdaad, naar het integrissen... Even kijken wat het was. Nou, dan uh, gaan nou, we gewoon lekker we gaan doen met muziek. Ja hoor. De vorige was natuurlijk uh, Mika met Chris Kelly. Oh, Chris yeah. Kelly? Ja. Maar die zingt toch niet meer? Nee, schat, zo heet het nummer. Oh. <laughs> en dit is uh, Ricaton Lento. C&C. Sayin' seria 100, ik span het Spans niet aan. This done when I looked I Just had to dance with you now See there's nobody in here that comes close to you, no Your hands are on my waist, my let you wanna taste Come yeah. move yeah. it, move yeah. it, move yeah. it, move Our yeah. yeah. bodies on fire, yeah. we're full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher yeah. Yeah. And to all the ladies all around the world Go ahead and move it, move it, move it started when I looked in her eyes I got close and I'm like, am I?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 is lekker but ja heerlijk hè ik heb trouwens voor, voor Zandvoort eigenlijk niet zo'n heel mooi bericht. De Raad van State heeft woensdag bepaald... dat de minister in zijn rechtsstaat... door het zeegebied tussen Ermuiden en Scheveningen aan te wijzen... als een locatie voor te bouwen windmolenparken. Vanuit diverse kustplaten hebben bewoners aan de kust... maar dan ook de professionele visserij daartegen geprotesteerd. Omwonenden vonden de bouw van het park grote gevolgen gehad... voor hun uitzicht. Terwijl visorganisaties, visnet... Is van mening dat het park schadelijk zou zijn voor de grootte van de visvangst. De Raad van State vindt het bewezen, vindt de bezwaren van beide partijen ongegrond en bepaalt dat de minister het gebied mag gebruiken voor een windmolenpark. Het gaat om twee locaties van windmolenparken op ruim 20 kilometer van de kust. En Muiden wat hier erg gespeeld heeft, wordt niet in het Fornis genoemd. Dus ja, dat is een. Voor sommige mensen is dat een triest verhaal, denk ik. Ja. Ja, ik kan me er ook van alles bij voorstellen hoor. Uh, ja. Je vrije uitzicht is gewoon weg. Nou staat, ja, dat zou Al zou al je, al je alleen s'avonds maar die knipperende lampjes zien, dan word je al helemaal uh, niet goed van eigenlijk. Ja? Nou ja, die zie je in de verte, die rode lampjes. Die, die, die knipperdingen, die. Uh, ja. ja, ik denk dat het, Ja, ik ben ook zo blij dat ik niet op de wallen woon. <lacht> <Ja. lacht>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 Dum dum dum dum dum dum Wish I was at home for Christmas. Bang! That's another bone no, no, more no. the. If I get elected, I'll stop. I'll stop the cavalry. Cavalier, stop het leger. Ja. <tie> weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we hoeven maar naar buiten te kijken hoe het is. Hè. En de bewolking overheerste en vanochtend trok er al wat lichte regen over... met name het westen van het land. Vanmiddag ging het harder regenen en toen hadden we het meeste wind. Uit het zuiden trekt de wind aan tot stormachtig langs de kust... met windstoten tot 90 km per uur... Land in maart wordt de wind vrij krachtig, met uitschieters tot 75 km per uur. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanaf vrijdag is het koud en vrij onbestendig met winterse buien. Overdag wordt het 2 tot 5 graden en in de nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. En ik heb gehoord, dat KNMI verwacht zelfs in het weekend sneeuw tot 4 centimeter, maar dan niet hier... Qua vlokken of qua hoogte? Ja, nou, hoogte. Oh. Misschien naast elkaar. Dat kan ook ja. natuurlijk, want ja, dat, dat kan. weten we niet. Ja, ja. Horizontale, <laughs> oh, oh, verticale ja. eh, vlokken. Ja, maar dat is meer in Drenthe, heb ik bij jou begrepen. Hè? Drenthe? In Drenthe. We, waar is er in Drenthe, jong? In Drenthe, 4 centimeter sneeuw. Oh daar! Yeah. <laughs> ja. Ja, dat is hier niet, hè? Nee, hier niet. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. nee. nee ik ga niet naar Drenthe. Nee, we gaan we niet naartoe? Maar naar dan leven. kom je bij Boer Harms. <laughs> Boer Harms, ja. ja. Boer Harms, die komt ja. door Drenthe en die voor van disco. <laughs> ja. Dat... <laughs> maar dan draaien we hier niet, aan. Nee, doe maar niet. <laughs> Tijd weer, ZFM. Heb jij wel eens een proposing? Ik uh, stel wel eens wat voor, ja, ja. Ja? Ja, en hier stelde ik maar voor dat ik José daar een heel uh, groot plezier mee deed. Ja. Want die uh, begon hier al uh, te, um, een soort van karaoke te doen. Ja. <laughs> Met status quo. Dus ik ja. denk, nou, dan doen we status quo. What ja. your proposing? Ja, ja, precies. Dat bedoel ik. Uh, de, de tiende, en dat is volgens mij, is dat zondag uh, van acht tot elf... Dan, in, dan gaat z'n antwoord weer lachen. Dan is er weer een open mic en dan is er weer comedy night. Verschillende comedie, comedians, bestaande uit gevestigde namen... en talent, komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen... op de com comedieavonden bij het Amsterdam Biet Hotel. De intree is 6 euro, dus dat is te doen. De locatie is Amsterdam Biet Hotel, een badhuisplein van 2 tot 4. En eventueel als u de website wil bekijken, dan kan dat ook... Dan is gewoon Nou Lachen is nooit weg. Nee, dat is nooit weg. Is goed voor je spieren. Not trying to be in there. Not Can you feel where the wind is?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 may like a jacket so do yours yeah. we would roll down the rapids to find a way if that fits can you feel where the wind is can you feel it through Out of the window, inside this room cause I wanna, I wanna touch you baby I wanna feel you too I wanna I see the sunrise since just me here. Go give love to your body, only you that can stop Das Oh? Ja. Zo? So. Een duo. Ja, yeah. <laughs> Tenminste voor, deze, voor dit nummer dan. Ja. Uh, ik heb nog wel een evenementenagenda, want dat hadden we nog niet verteld eigenlijk. Omdat we natuurlijk de gast hadden het eerste uur. Uh, de evenementenagenda van december, en dat is de 8e plus de 9e... Dat is dus vandaag en morgen. Toneelstuk Viva Victoria. Nee, dat is morgen en zondag, hè? Ja, het is vandaag de zevende, toch? Nou, ik weet niet. Gisteren was het de zesde. Ja, dat is morgen, ja. dan is het vrijdag en zaterdag toneelstuk Viva Victoria. Toneelvereniging Wim Hildering, Theater De Krocht, aanvang om kwart over acht. De tiende: Zandvoort Lacht, daar hadden we het net al over. Amsterdam Beat Hotel aanvang om acht uur. De vijftiende, en daar komen wij weer, het kerstconcert van de Beatspopzingers protestantse kerk aanvang om Hallewacht... de 16e, opening van de ijsbaan... tot en met 7 januari, het Raadhuisplein. Ook de 16e, sprookjeswandeling... kerkplein en omgeving van 4 tot 7... de 17e, klessenconcert... en Rachmaninoff aan Zee... protestantse kerk aanvang om 3 uur... de 19e tot de 27e, Curling Competitie. ijsbaan op het Raadhuisplein... en de 23e, klessenconcert, Staar. Kerstconcert in het Agatha-kerk aanvang om acht uur. En ik heb net van jou gehoord dat jij ook meedoet met sprookjes. Ja, oh. ja, ja als het goed is wel. Oh, je weet het nog niet. Maar je nee, weet ook je, niet wat je bent. Uh, ja, ik weet wel wat ik ben. Ik Alleen niet die, die dag. Dat, <laughs> dat weet ik, ik. Dat nee. Nee. ik ook. <laughs> ja, dat is ja. waar. Ja, nou, ja nou, natuurlijk dat is toch wel anders. Ja, ja dat is heel leuk. Natuurlijk. Ja. ja. En, en, en wat houdt dat precies in, zo'n sprookjeswandeling? Nee, er komen, lopen allerlei sprookjesfiguren door het centrum van het ja. dorp. Ja. En de kinderen die moeten dan op zoek naar de figuren. Oh ja. En een stempeltje halen. Oh zo jij of jij gaat niet te verkleden natuurlijk. Nee. Jij bent nee, sowieso sowieso nee, besproken. Dus zo één ingeknoopt Ja. Ja toch. Ja. Ja. Nou, kan, ze kiezen mensen uit die niet zo hard kunnen lopen, dus ja. die ben ik erheen. Oh ja, indoor. nee hè. <laughs> ja, inder. <het> I saw a crazy chick running down the street. Oh, pretty baby, why the great big heat? Hm. <laughs> She Square don't, don't you dig, dig the scene, the scene. Daddy, daddy Cool's cool. playing his piano machine Well Daddy who daddy cool daddy who daddy cool daddy cool daddy cool, daddy cool. Daddy cool. She's sure. a Daddy cool en the girl can't help it. Of ben je, mix. Ben je, Van de darts. Ben je een beetje cool of niet? Ik ben, oh, nou, te, ik ben tegenwoordig lang niet zo cool meer als vroeger. Daddy cool, hè? Daddy cool. Want ik ben, pff, ik heb het altijd warm, joh. Ja? Ja. Maar altijd is weer heel warm. Nee, dat Maar we begrijpen altijd, dat we ja. begrijpen. Ik ga weer eventjes reclame maken. En ik hoop dat ze dat voor ons ook een keertje doen. En dat is uh, ZFM live vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En dat is op zaterdag. En dat hebben ze de volgende programma. Tien over tien gaan ze praten over de ijsbaan. En dat doen ze met Leo Miezebeek. En om vijf voor half elf... dan is het sprookjeswandeling hebben ze het over. Tien over half elf, dat weten ze nog niet. Dat is onder voorbehoud. Dus dat kunnen we allemaal nog invullen. En tien over elf gaan ze het over politiek hebben. Vijf voor half twaalf over... Zwimstar, een nieuwe vorm van zwemles. En om tien over half twaalf... de eerste trekking, actie. En dat doet Peter Tromp en Peter Bluis... De presentatie is in handen van Irene de Jager en Pieter Jouwstra. En de eindredactie is zoals altijd in handen van Gerdy Rutte. Nou, ik zou zeggen luisteren. Ja. En veel plezier bij het luisteren. Ja, het lijkt me ook. Your Sex is on Fire, T.J. Graystone En niet Kings of dus, dus, dus ik vond dit ook wel een aardige uitvoering. Ja. Dus, hey, het is tijd voor... Uh, voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat, uh, dat gaat over het bioscoopprogramma van Sirke Zandvoort. En het loopt van 7 december tot 13 december. En dat uh, hebben we eerst Beertje Paddington... zaterdag, zondag en woensdag om half twee. En de ingangtree is zes jaar... Kapitein Onderbroek, ook in 3D in het Nederlands, zaterdag, zondag, woensdag om half vier en dat is wel de laatste week, dat is ook zes jaar. Murder on the Orient Express en dat is twaalf jaar, dat is donderdag tot en met dinsdag om 8 uur s avonds. En dan hebben we ook nog de filmclub en dat is Detroit, een echt verhaal uit 1967. Verborgen misstanden bij de politie en dat is woensdag om half acht. En dan hebben we ook nog Ladies' Night, 50 Shades Freed. Woensdag 7 februari, dus dat is nog even weg. Maar goed, dan weet je, kan er vast rekening mee houden. Om half acht. En verwacht wordt Ferdinand de 3D in het Nederlands vanaf 16 december. Huisvrouwen bestaan niet vanaf 21 december. En ouderliefde 9 januari, dus dat is ook nog eventjes weg. Voor kaartverkoop en de info is het www.circassandvoort.nl Leuk. Hey, ken jij deze nog? Ja, zeker. Ja. Born to be Alive, Patrick Hernandez. ja, ik, ik las een, een, een stukje in de, in de krant. Wat er allemaal wel niet komt op weg naar het kerstfeest. Het is echt ongelooflijk hoe Zandvoort bruist. Hè. Het is uh, fantastisch. Ja, het is, 15 december hebben we dan dat kerstconcert van de, de Beatspopzingers. Zaterdag 16 december hebben we de Sprookjeswandeling. Zondag 17 december hebben we Kerst in de Duinen. Zaterdag 23 december hebben we dan dat kerstconcert van de Maastrichter Staar. En donderdag 28 en vrijdag 29 december, dat is dan wel weer na het nieuwe jaar, dat zijn dan weer de lichtjeswandeling. Ongelooflijk, hoe dat bruisje hier zo. Het ja. is een klein dorp, maar... Ja, je zal maar in hoofddorp wonen, joh. Ja, dan hebben we dit allemaal de niet. Nee, je een stekker. Nou, dat kan je wel stellen, ja. ja precies. Ja, een contra stekker. Ja, <laughs> ja ik, ik word als kont en zo, dat ga ik allemaal niet hier op de radio doen. Nee, doe dat uh, maar niet. Bedoel <laughs> jij misschien wel? Maar ja, nee, nee, doe me niet. Doe me niet. Gaan we nog wat uh... Gaan we doen? Ja, ah, doe maar. Goed, ja. Ja, de Societeit de Rolling Stones. Ja, maar nog steeds hip, hè? Start me up. Zo. So. En ja, waarschijnlijk hebben, hebben ze het dan over uh, zo'n... Uh, zo zo'n? Ja, zo'n reanimatie ding. Oh, die. die, ja. peddles, die Oh, dat bedoel je. Ja, ja. Start me nou, up. Nou, ik ja. kan me niet voorstellen, hij is dik over de zeventig, of niet? Ja. En hij nou, is mager over de Ja, scène. En als je hem ziet, ziet, ziet springen over het podium. Ja, He? het is toch bijzonder. Want uh, ja. die Keith Richards die heeft alles gezopen, gerookt, gespoten, geslikt, gesnoven. Wat me los en vast zit. Ja, maar is niet liever Richard hoor. Keith. Oh, die. En uh, hij doet het nog steeds. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus je zou er bijna... Uh, nah, nee, doen Nee, nee. doe we niet. Ja, nee, inderdaad. Uh, zijn, volgens mij staat erachter zo'n reanimatie ding. Ja, precies. Dat kan me anders ja. niet voorstellen. Ja, precies. Ja. En als iemand uh, um, de, de, de goede term weet, dan hoor ik hem zo meteen al. Ja, dit is goed. Hey, um, zullen ja. we er rustig uit gaan? Dat lijkt me goed. Want we zijn er bijna doorheen, ja. Dus we zeggen zo meteen nog even dag. Ja, en dan, uh, nu gaan we rustig. Heel rustig. Ja.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 Mooi hè? Ja. Ben je wel eens in New York geweest of niet? Nee. Nee. Nooit? Nee. Spreek me ook niet aan, moet ik zeggen. Nee, mij ook niet. Nee. Maar ja. We zijn nog steeds aan het experimenteren met uh, iTunes okay. hè, voor dit programma. Leuk. Dus uh, dit, is, uh, ja. dit is een optie. Nee, is een leuketje. Ja. Okay. Ja. We kunnen ook elke moment. week een ondernemen, dus oh, ook een dat dat ook Wat jij wilt ja, ja, weet je wel. Een hele prettige avond. En uh, tot morgen. Ja, precies. Ja. Ja, ik, uh, ik hoop dat jij er morgen ook bent. We gaan het proberen. Ja, ja. oké. Okay. En anders doe ik het alleen. Maar dan is het niet zo gezellig. Hmm, dat weet je niet. Ik nee, ik denk kom, het niet. Kom. Kom. Nee, denk het niet. Een hele okay. prettige avond en graag tot morgen. Oké, okay. hoi, je.